Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Bij het Indonesische eiland Lombok is een boot met buitenlandse en Indonesische toeristen gezonken. De BBC meldt dat tien mensen uit het water zijn gered, onder wie een Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het bericht nog niet bevestigen. Er worden nog zeker vijftien mensen vermist, hun nationaliteit is niet bekend. Een deel van het Russische konvooi met hulpgoederen is aangekomen bij de grens met Oekraïne. De trucks wachten al dagen op goedkeuring om door te rijden naar Oost-Oekraïne. Er is overeenstemming over de inspectie van de lading van de vrachtwagens, maar het Rode Kruis wil ook garanties over de veiligheid. De organisatie begeleidt het transport van de grens naar de stad Lugansk. Het Oekraïnse leger zegt dat het politiebureau in Lugansk is heroverd op de rebellen. Marktkooplieden krijgen steeds vaker te maken met klanten die met vals geld betalen. De belangenvereniging van de kooplieden zegt dat er steeds meer meldingen binnenkomen uit het hele land. Eerder werden vooral markthandelaren in de Randstad gedupeerd. De belangenvereniging denkt dat er bendes actief zijn die zich over het hele land hebben verspreid. De 32 supporters van Go Ahead Eagles, die gisteren werden aangehouden in Weijen, zijn allemaal weer vrij. Het Openbaar Ministerie bepaalt later of ze nog worden vervolgd. De politie denkt dat de groep uit was op een treffen met supporters van rivaal PEC Zwolle. In de buurt van het station in Weijen werden slag- en stootwapens gevonden in bosjes en struiken. De arrestanten komen bijna allemaal uit Deventer. Het weer in het noordwesten regent het en dat regengebied trekt langzaam naar het zuidoosten. Vanavond is het in een groot deel van het land grijs en soms ook nat. En er staat een stevige wind uit het zuidwesten en het is maximaal 18 graden. Ook morgen waait het flink en is het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Hou daar dus wel rekening mee.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 Zondagmiddag even na twee uur een hele goede middag. En welkom bij een nu aflevering van Zandvoort op zondag. Jawel, we zijn weer tussen twee en vijf uur. En het is echt weer vandaag om lekker binnen te blijven en te blijven luisteren naar de radio. Nou, tot aan vijf uur vanmiddag hebben we uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van Elfenville, die is juist door de, en Big in Japan. Normaal gesproken zit uh, Albert-Jan tegenover mij, maar goedemiddag Maurice. Eén goedemiddag Rob. Ja, ja, wat gezellig dat jij er bent. Ik denk ik ga eens anders doen. Albert-Jan dacht ik ga eens anders doen. Die heeft een uh, middag vrijgenomen. Die he? heeft een, uh, een, een, een uh, time-out genomen. Van een time-out. Ja. Ja, helemaal goed. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? We gaan vanmiddag uh, natuurlijk de vaste onderwerpen doen, zoals het dier van de week, het mooie gedicht. Maar dit uur gaan we voornamelijk kijken naar het weerbericht. We gaan kijken hoe de luchter race, de spectaculaire race, is afgelopen. Is het de slagpartij geworden of is het heel vlotjes gegaan? Dat horen we zo direct om kwart voor drie van onze Frank de Visser. En we gaan kijken naar lokaal nieuws dit uur. En voor de rest hebben we ja, de vaste items natuurlijk. Ja, er is weer het een en ander gebeurd, hè, met een golftas of zo. Ja, iets, ze, ze waren iets te vroeg aan golven, denk ik. Dat uh, denk ik ook. In het seizoen. Je gaat het uh, dit uur horen bij Zandvoort op zondag. En heel veel goede muziek onderweg. Waaronder deze van de Temptations. Met Zandvoort met z'n juiste de temptations. Je hoorde ze met Tria Like A Lady. Geleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. -M -M. En digitaal te ontvangen op kanaal 40 hier in Zandvoort. Door met de muziek. Hier is Edgilia Romli en hemel en aarde. Wat is er meer? Wat is er meer? Tussen hemel en, Tussen hemel en aarde, de zingel van Celia Romley. Ja, aan het begin ben je even vergeten te vertellen, Mo... dat ja. we ook de eredivisie vandaag uiteraard volgen. Ja, zeker, want op het moment wordt AZ tegen Ajax gespeeld... en om half drie gaan er twee wedstrijden van start. Dat is Excelsior tegen go Eagles en Utrecht tegen Willem II... Zullen we eens even kijken naar de wedstrijd die vrijdag gespeeld is? Dat is Feyenoord tegen SC Heerenveen. Eindstand voor die wedstrijd 1 tegen 1. En op zaterdag, de, de, de, ja, de knallen kan je wel zeggen... PSV tegen NAC Breda, 6 tegen 1 nog wel. En dan FC Twente tegen ADO Den Haag. Ook zij speelden gisteren eindstand voor die wedstrijd 2-2. En Dordrecht, die speelde ook tegen Zwolle. Die hebben een. Zwolle. Uh, ja, Dordrecht heeft het niet zo goed gedaan. 1 tegen 2. En dan gaan we naar de laatste wedstrijd van gisteren kijken. Vitesse tegen SC Kambuur. Ook daar werd het een 2 tegen 2. Maar kijken we nu naar de wedstrijd die op het moment nog verspeeld wordt. AZ tegen Ajax. In de ruststand was het een 0-1. Naar AZ heeft het gelijkmaker gemaakt in de uh, snel speaker, Die weet ik niet uit mijn hoofd. In de vijftigste minuut was het 1-1. En ondertussen is het alweer 3-1. In de negentigste minuut de laatste Goal gescoord door Ajax. Oké, okay, dus Ajax staat voor met 3 uh, tegen 1. Is de spelen nog wel uit ook hè? Dus ja, goede prestatie van Ajax Amsterdam. Straks meer over de Eredivisie, maar eerst weer meer muziek hier is. Phil Collins. De wedstrijd uh, AZ tegen Ajax is inmiddels uh, gespeeld. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 3. Dus een uh, mooie overwinning voor uh, Ajax uit Amsterdam. Jorren, Phil Collins, Philip Bailey en de Easy Lover. Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. En hier zijn Nico en Vince en Emma Rong. De grote hit van Nico en Vince, de de M.I. Wrong. Dit is Zalver tot Zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En alvast even je aandacht voor volgende week zondag. Want dan is er wel een Zalver tot Zondag, maar eigenlijk in het teken van de Zomerse 50. We gaan hem dan uitzenden tussen 1 en 5 uur. Dus volgende week zondag tussen 1 en 5 met Andor de Zomerse 50 bij CFM. Heerlijk, dan hoop ik wel dat het ook echt zomaar is die dag. Ja, ik hoop uh, dat Lex een beetje goed zijn best gaat doen voor dat... de, uh, mooi weer gaat zorgen. Ik Lex... denk het wel. Ik, Lex, als je luistert, doe het alsjeblieft. Oké, okay. <laughs> en dan kan je ook lekker gaan uh, golven bijvoorbeeld. Hey, ja, dan moet je dat... wel je spullen hebben natuurlijk. Dan moet je wel je golftas hebben, want vanochtend uh, rond de klok van vijf uur... heeft de politie drie Duitse toeristen van om en bij de 25 jaar aangehouden. En dus zij denken, waarvoor daar nou weer Duitse toeristen aangehouden? Nou, dat was door een getuige gezien dat ze op de Van Spijkstraat een auto hadden opengemaakt... en daar een volle golftas uit hadden ontvreemd. Nou, de verdachten werden even later lopend aangetroffen op de Van Lennepweg... en hadden, jawel, de golftas nog bij zich. De Duitse toeristen zijn aangehouden en worden verdacht van diefstal... en zijn voor nader onderzoek ingesloten... en waarschijnlijk naar het Haarlemse politiebureau overgebracht. Oké, okay, tot zover dit politiebericht zo dadelijk. Het uh, CFM uh, weerbericht van uh, Lex van der Hoorn. Eens even kijken of de komende dagen weer een beetje beter weer gaat worden. Want vandaag is het niet fel, Maurice. Ik ga het je zo vertellen. Oké, okay, ik hoor ze dadelijk naar deze van uh, Murray Hier is One Night in Bangkok. The show Het blijft gewoon een heerlijke plaat, hè? Deze van uh, Murray Heads je hoorde, One Night in Bangkok. Ja, en van Bangkok gaan we zo meteen naar Budapest. Maar eerst het uh, weerbericht. Ja, we gaan En het eerst... weerbericht van Lex van der Horen met Maurice Mulder. Ja, we gaan eerst even in Zandvoort blijven voordat we weer naar Budapest ja, gaan. Okay. Dat oké. beter. Heb. gaan kijken wat het uh, vandaag doet, het weerbericht. Het weerbericht voor vandaag is veel bewolking met buien. In de middag hebben we veel regen, een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind... met krachten van 5 tot 7. En de maximumtemperatuur zal ongeveer uitkomen op de 18 graden Celsius. Gaan we naar maandag kijken, is het wisselend bewolkt met buien. Een harde westelijke wind met windkracht 7. En dan komt het kwik niet hoger dan de 17 graden. Gaan we één dag verder kijken, dinsdag, want dan hoop ik toch wel dat het wat beter wordt. Nou, het is nog steeds wisselend wolk dan en een matige dan tot vrijkrachtige westelijke wind. 4 tot 5. Weer komt niet hoger uit als 17 graden. Maar wil je nou denken van, hé, met dit weer, ik ga toch de zee in. Het is prima te doen, want de zeetemperatuur langs de strand is zo rond de 20 graden op het moment. Hé, hey, kijk, dat is best wel lekker. Dat is zeker weten lekker, maar is het ook lekker voor de race? Dat gaan we zo direct horen. We horen straks van de Frank de Vries Zo rond en nabij kwart voor drie in dit radioprogramma. Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.meteopagina.nl. Dat was het weer. Ziet het dan en, en daarvoor zorgt Lex het altijd weer. Het weer op meteopagina.nl. Zie Josh Ezra.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 Ooh, you, who I'd leave it all give me one good reason why I should never make a change And Baby, if you want me, then all of this will go away My many artifacts, the list goes on If you just say the words I'll up and run onto oh, you, ooh, you, yeah. ooh, I'd oh, do. Over you, ooh, ooh, I'd do. Give me one good reason why I should never make a change. family they don't understand they fear they'll lose so much if you take my hand but for you ooh you ooh I'd lose ooh, for you ooh you ooh I'd lose give me one reason why I should never make a change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 We De tijd was om. Ja, ja je hoorde de single van uh, Tietjen, dat was Dingerdom. We draaiden de Nederlandstalige versie uh, daarvan. Nou, heb ik gisteren vernomen van uh, collega Albert-Jan, waarschijnlijk zou jij met hetzelfde bericht gaan komen, <laughs> dat uh, de ondernemersvereniging Zalvoort op zoek is naar leden, Ja, Jazeker, ze staan te springen om de leden. Want als ze de sfeerverlichting willen behouden... de zomerse muziek en de, in het paviljoen de leuke acties... en rondom de feestdagen de leuke acties... dan moet het ledenbestand dringend worden uitgebreid. Dat zegt de voorzitter Peter Tromp... die sinds drie maanden uh, nieuw is als voorzitter zijn... want hij is al 30 jaar lid van de OVZ. Hij heeft namelijk al zo'n 34 jaar het kaashuis op de Grote Krocht... zoals we het allemaal weten. Nou, om meer leden te krijgen gaat hij ondernemers persoonlijk benaderen... Wij behartigen de belangen van alle Zandvoortse ondernemers... bij de gemeente en de provincie. Wij zorgen voor de feestverlichting. Wij willen eh, festiviteiten in de winkelstraten organiseren... en houden elk jaar de grootst opgezette loterij in de decembermaand. Dan is het niet meer dan wil dat alle ondernemers... via de contributie hieraan meebetalen en niet gratis meeprofiteren. Al dus meneer Tromp. Nou, ook willen we dat horeca, Zaken lid worden van de OVZ en zichzelf goed gaan organiseren. Tot nu toe betalen er maar 15 zaken mee aan de feestverlichting... en dat is bedroevend weinig, al dus meneer Tromp. Maar gelukkig is er ook uh, goed nieuws. We hebben, het af, we hebben het voor elkaar gekregen... dat op de, op de bouwhekken rondom de nieuwe Albert Heijn canvasdoeken komen... met daarop afbeeldingen van het oude Zandvoort. Nou, dat zal het aangezicht van het centrum... tijdens de bouwperiode aanzienlijk verlevenigen. Dat vertelt Tromp, die met zijn bestuur van actieve ondernemers... zich volledig voor het dorp gaat inzetten... Oké, okay, helemaal goed. Dus word lid van de OVZ. Jazeker. En meld je aan bij Peter Tromp van het uh, Trompen Kaashuis aan de Grote Krocht. Ja, en wil je die niet kunnen vinden of kan je die niet vinden... en zie je in het Zandvoorts mannenkoor, stap daar naartoe... want dan zingt hij ook natuurlijk. Oké, okay, ja, daar zingen heel veel uh, bekende Zandvoorts uh, mm -hmm. in. Zing jij al mee, of niet? Nee, nee, nee. Nee, nee nog niet? niet. Jij wel? <laughs> nee, ook niet. Zing eens een Ik sla nog even een rondje <laughs> over. Uh... <laughs> Doe je goed. Zo meteen gaan we praten met Frank de Visser. Maar eerst gaan we nog even kijken naar de wedstrijden... die om half drie gestart zijn in de Eredivisie. We hebben het over FC Utrecht tegen Willem II. Daar op dit moment 0-0. En Excelsior tegen Go Ahead Eagles. Ook daar een tussenstand van 0-0. Zo meteen de luchtenduinenrace. Take a look. collega Albert Javos zette de koptelefoon weer net even harder... bij deze van Earth with the Fire. de let us groove. Ja, het is er tijd voor, hè. we gaan contact opnemen met meneer De Visser. Want uh, ja, we willen graag van uh, meneer De Visser weten. Van gaat het weer een beetje, meneer De Visser? Goedemiddag. Uh, goedemiddag, uh, Rob. Alles wel? Alles wel? Met mij wel? Maar heb jij het gisteren overleefd? Want je hebt uh, zeg maar meegevaren met de luchte duinenrace... Ja, dat is correct. En dat was een, een flinke veldslag, hè, geloof ik. Uh, ja, de weersomstandigheden waren wat, uh, wat beter ingeschat. En uh, er waren toch aardig wat uh, inschrijvers. Iets boven de 60, ik geloof 63. En uh, op een gegeven moment uh, werd er uh, beslissing genomen om uh, te gaan varen. Want we hadden van het stadschip de jar gehoord. Dat is een oude kotter uit... Uh, ...uit Scheveningen die ieder jaar de startboot uh, doet. En ondergetekende, dus ikzelf samen met uh, Norbert van der Kooi, uh, ...wij besturen dan het, de, de Jumbo als wedstrijdbegeleidingsboot... ...en we moeten dan naast het startschip de boeien uitleggen. Dus een startboei en een boei om uh, te ronden... alvorens naar Noordwijk te varen. Um, bij de uh, start. Er waren er al, ik geloof, zeven, acht boten omgeslagen. En toen hielden we ons hart al vast en hebben contact gezocht met de boot en de wedstrijdleiding aan de wal. En daar werd gezegd, vanaf het startschip, de golfhoogte viel nog al mee, anderhalf tot twee meter. Ik weet niet hoe ze gemeten hebben, maar volgens mij was het minstens het dubbele. Ja. Maar ja, vanaf het strand is dat echt niet zo goed te zien natuurlijk. En, um, nou, op een gegeven moment uh, liep het enigszins uit de hand met omgeslagen boten. Er waren alweer arme mensen teruggevaren naar de kust omdat ze het niet aandorsten. En um, ja, toen hebben ze besloten om niet uh, de wedstrijd te stoppen, dus af te blazen, maar om in te korten. En aangezien dat niet bij Katwijk kon, moesten ze naar Noordwijk en bij Noordwijk omdraaien. Nou, uiteindelijk zijn er bij Noordwijk van alle boten maar zeven de boei gerond. En die hoefden dus niet naar, het, naar de Namboei, dus de oude Remeiland, zeg maar. En uh, die konden dus rechtstreeks weer terug naar uh, Zandvoort. En van die zeven zijn er slechts vier gefinished. Jeetje, dat zijn er niet veel. Nee, die Hoe zijn op een half hal tellen. Hè. Hoe zijn al die andere boten uh, teruggekomen dan? Uh, nou... De, ja, Teruggekomen, naar de wal gegaan. Er zijn boten met schade. Er was één licht gewond, overigens. Er oh. is een boot met een gescheurde rond. Veel kapotte zeilen. En die werden over het meeste over het strand naar de kant gehaald. En andere onder begeleiding van de uh, reddingsbrigade. Het was wel spectaculair. In zo'n klein bootje is het niet makkelijk manoeuvreren. en op het water blijven met die enorme golven. Maar ja, je neemt die plicht op je. Hè? En ik heb er eigenlijk wel plezier in gehad. Ik was bek af. Negen uur lag ik in mijn bed. Zo, hé. Dat is vroeg voor jou, Frank. Ja. Ja, ja dat is echt heel vroeg. Nee, ik heb de foto's gezien hè, van die eneco eco waar we het nu over hebben. Op de website van Rob Bossink staan alle foto's. En zie je inderdaad dat die golven inderdaad meters hoog zijn. Ja. Niet normaal meer. Ja. Nee, nee, nee, nee. Nou, ik moet je zeggen, die mensen op de, het startschip de JAR, dus de korter uit. Scheveningen, die hadden moeite met een kopje thee te drinken, denk ik. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Um, het, het zou het hele weekend zijn, die uh, Eneco eco race Zit je nu op een moment ook op het water weer? Nou, dat, dat, dat wens je niemand toe. Behalve <laughs> wat, uh, wat kuiters en uh, windsurfers, wat overigens weer een beetje in opkomst zit, is. is de ouderwetse windsurfer. Uh, gisteren, uh, vlak voor de prijsuitreiking, heeft men al besloten om het vandaag niet door te laten gaan. Ook gezien de situatie van de wedstrijddag zelf. En het aantal, uh, ja, toch wel schadegevallen. Uh, leek het niet verstandig om vandaag met nog meer wind, want het is nu windkracht 7 uh, met uitschieters naar 8, om het water op te gaan. Want normaal ga je boven windkracht 5 al niet het water op. Maar nogmaals, het was voorspeld windkracht 4 gisteren. Het werd windkracht 5 tot 6, dus... En dan moet ik je wel zeggen, als je op zo'n bootje zit en het wordt een beetje donkergrijs, de lucht, dan krijgt het water ook een andere, zeer onheilspellende kleur. Ja, dat kon je duidelijk zien ook op uh, de foto's waar ik het uh, juist over had. Een beetje een, hele, uh, ja, een beetje grauwe kleur, hè? zeg maar. Een beetje, ja, dan komt er zo'n muur met heel grauw water op je af. En we hebben een paar keer gehad dat het uh, zo'n golf dan breekt. En dan zit je toch op... Ja, een kleine kilometer uit de kust. En dan word je niet echt vrolijk, moet ik zeggen. Dus ze kwam uh, helemaal doorweekt de de, uh, terug daarvan? Ja, ja. Maar goed, ook dat scheelt er een douchebeurt. Ja, maar. maar je, was... je hebt het weer meegemaakt, Frank, toch? Ja, het, het was een avontuur, hoor. Zeker. Hey, mag je hartelijk danken voor je verslag van de Eneco Luchte van gisteren? Ja, en ik moet ook melden dat alle medewerkers en vrijwilligers. een ontzettend leuk shirtje uh, hebben gekregen. En ik zal daar van de week in het dorp eventjes. Uh, uh, een, een showtje van geven. Kijk, ik ben benieuwd. <coughs> ik ben heel benieuwd, Frank. Ook, okay, jongens, bedankt voor het belletje. Hey, graag gedaan, Frank. En geniet van je zondag, hè. Dank je. Ja, wij gaan wel even het water op, hoor. Ja. Zeilen, hier is Splitsing. <laughs> hoi, hoi. hoi. Let juist van Frank de Visser. Gisteren een zware lucht luchte duinenrace. Met uiteindelijk maar vier boten die de finish gehaald hebben. Nou, speciaal even voor die boten draait deze van Splitsing Geef me wind en zeilen. Die hebben het in ieder geval overleefd. Voor de rest ja, diverse boten met, met schade en een hele hoop uitvallers dus. Het is vier minuten voor drie uur. Einde van het eerste uur van Zandvoort op zondag. We kijken nog even naar de wedstrijden die om half drie gestart zijn in de divisie FC Utrecht tegen Willem 2, daar staat het nog steeds 0 tegen 0. En uh, Excelsior tegen Go Ahead Eagles. Excelsior heeft inmiddels gescoord. Daar staat het op dit moment 1 tegen 0. Zo meteen de tweede uur van uh, dit programma met onder meer de evenementen. om half 4 ga ik er weer even uitgebreid bij gaan zitten. Want die is weer een hele lange lijst. En nog veel meer andere onderwerpen. Graag tot zo.